Is zin in ZFM. Met nu Toebak Leeft. Toebak Leeft met Wilco, Jolande en Marcus. Ik zeg hé, hey, ja. hey. En hij zegt hé, hey. ja. ja, dus toen is ik ja hee. <laughs> yeah. Leeft. Een hele goede morgen. Hé, Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, Blijf leuk op uh, John Newman en Cheater. Oh, het, oh, het, ja, het vervelende van de belazer is altijd uh, ja, het is niet, niet leuk. Het is niet leuk, hè? Dat was schat dat je bent ben bedrogen... Ja, dat vind ik ook altijd zo leuk bij de man bij het hond. Ja? Wanneer bent u bedrogen? Ja. Oh, en, en wanneer heeft u een bedrogen gevoel oh, gehad? Ik vind man bij de hond. Oh, dat vind ik zo. Ja, ja, dat, ja, dat, jij bent te jong ervoor. Nee, maar dan gaan de mensen voor zo'n camera staan... en die vertellen nee, dan niet vertellen aan een verhaal of wat in. Nee, daar zit ik toch helemaal niet op te wachten. Dat was toch ook helemaal de vraag niet. Nee, dus maakt het antwoord dat je denkt: nee, hey, volgens mij heeft hij de vraag niet helemaal begrepen. Nee, laat maar. Ja, ik vind het wel leuk. Het grappige is, het, het, het, het hangt helemaal om de stem, hè. Het hangt helemaal om de stem. Als ze een andere stem zouden monteren, dan denk je, nee, dat is hem niet. Nee, nee, het, het moet, moet echt op zo'n op zo lijzige manier, dat je denkt, ja, het zou zo iemand kunnen zijn... die uh, in, in de jaren dertig heeft geleefd. Zo niet deken, je bij En dan je, zie je die jongen, en die is misschien heel vlot, weet ja, je. Ja, het, het, het, is, een, soort, uh, een soort Mark of zo, die heeft dan zo'n stem, weet je. Geweld. Ja, het is net als met uh, die van uh, Kicking van uh, de, de, de, de RTL Late Night... SpongeBob. Uh, nee, nee SpongeBob. Ja, nee. nee, die, uh, oh, oh, nee. Uh, Luke Kicking, Die dat, uh, alles al aan elkaar praat. Met alleen fragmentjes. Die zat vroeger op Radio 1. Die had een manier van presenteren. Dat je dacht van. Ik weet niet. Is dit nou hip? Het is nu hip geworden. Het is wel grappig. Op een bepaald soort manier. Dat moet je gewoon volhouden. En dan, dan wordt het wel wat. Datzelfde als met het, uh, de man bij het hond die stem Dus dat was vroeger ook. hier. Nou, wat een lijzer, irritante stem is dat. Wanneer dacht u? Ja, voor het laatste... Nou, ja, dacht ik, uh, uh, hou uh, je kop eens een keer. <laughs> ja. uh, het is uh, 10 minuten over negen en het is vandaag 15 maart zeg. Wat is er door de jaren heen allemaal op 15, 15 maart gebeurd? Oh, zal ik maar beginnen, want ik heb wel een hele leuke. Ja? Op 15 maart 1345, ik heb net uitgerekend, 669 jaar geleden... Oh. Uh, er vond het mirakel van Amsterdam plaats. Het was een eucharistisch wonder. Ja? Want er was een man die was aan het sterven. En die kreeg dus dan de, de absolutie. Hè, dus dat die, als er zonden vergeven worden. En dat je rustig naar de hemel gaat. En toen kreeg hij een hostie. Maar die, die heeft hij uitgebraakt. En, uh, en toen hebben ze dus gewoon het braak. Inclusief de heilige hostie in het vuur gegooid uit eerbied, Maar de volgende ochtend bleek dat de hostie ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Ja? En een werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor. Maar de volgende dag was de oh, heilige hostie op wonderlijke wijze weer terug in de Haag. Oh ja. In de Kalverstraat. Ja? Dit heeft zich twee keer herhaald. En het wonder uh, werd uh, officieel erkend door de Roms-Katholieke Kerk. En als wonderlijk bewijs gezien van het geloofspunt van, van de waarachtige euronistische tegenwoordigheid... Jezus Christus onder de gedaan. Dat zijn echt ook zo duidelijke tekens ja. ook. Waar ja. twijfelen we nog gewoon aan? Het bestaan ook van God. Ja, ze zo hebben dus uh, een kapel gebouwd op de plek waar de woning staat: de ja? kapel ter heilige steden. Ja? En de, de, de heiligheden behoren bij het mirakel. Die bevinden zich nu daar in de begijnhof. Dus misschien is die hostie daar nog wel. Ja. Die okay. willen hem hebben. Ja, precies. Toebak leeft. Ja. Wat een onzin. Nee, <laughs> volgende. Ja, uh, in, uh, even nee. een wat serieuzer bericht. <coughs> ja. Ja? In uh, 1996 ging Fokker failliet. Oh. Het, uh, inmiddels uh, maakt ze weer, uh, weer vliegtuigen en onderdelen van vliegtuigen en alles. Ja? Maar uh, ja, in 1996 uh, was dat even over. Oké, okay. ja. Uh, ja, dat is dramatisch. Ja, Dat gun je niemand. Nee, Verder kan ik nog vertellen... 1944 uh, uh, is uh, Julius Caesar geworden. 1944 yep. ja, nee, uh, voor Christus is Julius Caesar vermoord. precies met een mes. En nog wel, wie was het ook? Het was een vriend van hem, geloof ik. Hè? Had ik altijd begrepen. Uh, nog meer wetenswaardigheden? Ja, br Brutus. Brutus, dat was het. Ik denk, dat wie was het ook alweer? En verder, uh, in 1951 uh, treedt het kabinet Drees aan... Ja, dat was een tijdje geleden, 1951. Het paleis Soesdijk verwacht de nieuwe ministers voor het kabinet Drees. die door de prinses regantes zullen worden beëdigd. Meester Weijers krijgt het departement van justitie. Meester Sassen de portefeuille van overzeese gebiedsteden. En let erop. sociale zaken ligt in handen van meester Joekes. en. professor Rutten zal onderwijs, kunsten en wetenschappen Kijk. beheren. Rutten zat er toen al bij, hoor je dat? En was jij, was jij de presentator van dit bericht? Ja, zo ja, klopt het wel. Toen zat je, toen zat je al uh, op de radio. Ja, toen Mieters. zat ik op de radio. En nog andere wetenswaardigheden is: uh, Michael Gorbatsjov wordt president van de Sovjet-Unie. Dat was in 1990. De man ja. met de wijnvlek, hè, voor de mensen die hem vergeten waren. Ja, ja. Haar. ja, ja Kaal met De wijnvlek en rond gezicht. En hij heeft nu nog een uitkering van wat is het mooi? Tot 600 euro per maand geloof ik zo. Ach, geetje. Ja, ja, dat is niet veel. veel. Nee. In uh, 1972 voor de fans, een grote belangrijke dag, ja? ging in uh, New York. De Godfather in première. Ja, en toen... Uh, en ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet gezien. Nee? nee. Ik denk elke keer, ik moet hem kijken. En elke keer komt het er niet van. Oh. Nou, even een klein fragmentje ervan dan. Oh. Hij praat ook op een bepaalde manier. Het grappige is dat uh, Melon Brando speelde natuurlijk de hoofdrol. En hij kreeg hem, in het begin kreeg hij de rol niet. Want ja, hij was daar helemaal niet voor geschikt. En uiteindelijk heeft hij wat in zijn mond gedaan. En ging hij heel onduidelijk praten. En toen was het denken, hé, hey, dit is wel stoer. En toen kreeg hij de rol. <laughs> dus het is wel, uh, wel, wel opmerkelijk hoe zingen dingen kan lopen. En er zijn er, geloof ik vier of zo, hè? Ja, voor mij wel, ja. Vier kotvatters. Maar wat ja. mij onvergetelijk indruk maakte was inderdaad dat zo'n man wakker wordt. Dat het paardenhoofd uh, oh, ja. naast hem in lag. Oh, oeh, oeh, dat vond ik wel Dat was in de tijd dat oeh, je nog echt... Gechoqueerd uh, kon worden. ...prijspaard, ja. Nou ja. ja. Het, uh, nog ja, meer? Ja, Christopher Columbus die is in 1493 teruggekeerd naar de haven van Palos de la Frontera. Na zijn ontdekking van Amerika. Ik ben benieuwd of er net zoveel mensen stonden als dat de mensen naar de Olympische Spelen hier uh, <laughs> ja. bij Schiphol zaten. Ja. ja ah, waar ik... komt hij aan? Hij heeft Amerika ontdekt. Ja, zeker. Ja. Nou, maar Hij dacht gewoon dat hij naar India was geweest. Ja, precies. Al die Indianen daar. En Verder kunnen we nog wel vertellen dat Ray Coeder, Jood-Andero filmmuziek heeft uh, gemaakt. Die is vandaag jarig. Dat is deze, deze muziek. Het doet een beetje denken... Uh, uh, no, Annie Morricone. Echt uh, zweervolle muziek maakt er Erg leuk. Maar uh, nou goed, hij heeft geen grote hits gehad volgens mij. Dus ik, er is mij niks bijgebleven. Nog meer... Uh... Ja, nog even de, de, een paar uh, meteorologische feiten. Yeah? Uh, in 1947 was de laagste temperatuur op, uh, op deze dag... Uh, min 0,03 graden. Oh, en Dus het is niet heel koud. En de warmste dag was in 2004 met 12 graden. En ik hoop stiekem dat we dat vandaag gaan breken. Maar het ziet er goed uit vandaag, hier. Daarom. En, vandaag, en uh, Ja? Ja, ja, ja er is een nieuwe ziekte in 2003 bekendgemaakt. Uh, dat is een, en die, hij krijgt de naam SARS. En de World Health Organization geeft reisadviezen af. En SARS, dat is dus uh, ernstig acuut ademhalingssyndroom. Uh, dat schijnt behoorlijk uh, besmettelijk te zijn. Ja, dat ge, vooral heel veel in vliegtuigen was ja, dat volgens ja, mij. Ook oh, vanwege die uh, ventilatie toestanden. Ja. Zo, het gaat het, uh, heel snel gaat het, uh, uh, breidt het zich uit. Verder nog even jarige Terence van Darby is vandaag jaar. Hij werd geboren in 1946. Ja precies, dat was deze plaat. Ook de bassist van Blink 180 is ook jarig vandaag. Oh, die, die heb ik gisteren nog uitgebreid, nu zit ik zit te luisteren. Oh, wat een leuke <laughs> plaat, dat zit ook alweer. Ik zal hem straks eens opzoeken. Op zoeken, dus kijken of ik hem nog in mijn platencollectie heb staan. En ook Will I Am van The Black Eyed Peas. Oh, wauw. Ja, die is ook... Uh. Al... Ook zo'n dansplaat. Nou, ik grappig. vond het echt een uh, hele leuk nummer. Ja? ja. Oh. Ik vind, ik vind, oh. <coughs> hij is ik, een ik, beetje stuk gedraaid. Hij uh. is te veel gedraaid toen. Ja, maar het begin ik, was echt zo van... Ja, maar er zitten van die toontjes in. Uh, oh, zo, die, die... die oehoe die ik net aanhield. Hij oh, oh, oh. die... kan ik zo slecht eten. Oh, maar op zwepen, de plaat gewoon. Ik vind het Terwijl. altijd wel bijzonder zwaar. Dat ze allemaal hele uitgekoude one-liners pakken, uitgekoude stukjes muziek en dan weten ze toch weer iets nieuws van te maken. Het is echt een gimmick van muziek eigenlijk. Meer is het niet. Het is niet iets origineels. Wel lekker. En lekker wie, om te horen. En die vandaag overleden is is jawel. Emma, right Ralf oh? Inbar. Kom bananen split. Oh. Ja, 2004 of zo, zag ik het nou net, zoiets? Ja, 2004 en was... ja het is gewoon tien jaar geleden al. 75, 5, 65 is hier geworden, geloof ik. Oh, die ja, Ook ah, niet heel erg leeftijd goed pre met le de pensioenleeftijd. Yeah. Ja, de precies. ABP laat er een kreuk. Want Wat? laten we het daar eens over hebben. Over al die pensioenen die het ABV niet uit hoeft te keren. Omdat die mensen op jongere leeftijd overlijden. Waar gaat dat heen, dat geld? Ja, ja precies. Nou, uh, ach, laten, we, laten we het uh, positief uh, eindigen. Uh, uh, Steesje Rookhuis is vandaag ook nog jarig. Ah, nou dat is fijn. Ja. Wie? Stacey Rookhuis. Oké. Okay. Goed, zijn we alweer vergeten. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. En uh, wij, wij, wij, ja, wij draaien een plaatje voor haar. En misschien heb, heeft ze ook haar ontdekt? Want ze is ook als dus zat namelijk ook in de jurys... van allerlei verschillende televisieprogramma's. Ik denk niet dat Ilse de Lange ooit bij zo'n uh, jury uh, voor, daarvoor heeft gestaan. Ze heeft er zelf al in gezeten natuurlijk. En nou, vandaar deze plaat ook even. Ilse de Lange, When It's You... Eels de Lange, groot nieuws van de afgelopen week naast het, vlieg, het vliegtuig van Maleisische Air-toestand. Uh, air Wat ze aan het zoeken zijn op een heel ander gebied. Nu is het natuurlijk ook wel dat Eels de Lange samen met uh, Weiland uh, naar het Eurozongfestival gaan. En uh, ze hebben een wonderschoon liedje ja. gemaakt waar sommige mensen echt overheen braken. En anderen zeggen, ja het is ingetogen. Het is echt zoals Nederland is. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, we zouden nog oh, een beetje, bezig, een beetje, beetje saai zijn. eigenlijk. Wat? Nederland, die zeggen dus eigenlijk Nederlands een beetje zo. Lekker politiek correct plaatje zit. Ja, maar die nee. twee gasten, dat zijn Country Western-zangers. Dus wat verwacht je dan? Country Western. Country Western. De, natuurlijk. Ja, ik, niet vind, ik vind ik. Vind, ik, vind, ik, was het lang, ik blijf erbij de, de, de stem. Eh. Ja, oké. Okay. Je moet er van houden. Maar ik vind dit plaatje. Dat was namelijk eerst Lange die net hoorde. Dat vind ik ook best wel een aardig plaatje. Nou, ze heeft wel een hele sweet... leuke uitstraling. En ik denk uh, wel. Ik, ik vind het voorbeeld van hoe vrouw hoort te zijn. Lekker naïef. Dat vind ik mooi. <lacht> Lekker naïef. Oké. <Okay. lacht> ja. Oké. Okay. Ik vind dat. Hoe zij altijd in interviews is. Zo helemaal open. Ze durft ook sukkelig te zijn. Ik denk, ja, kom op. Je hoeft niet alles te weten in het leven. Hartstikke mooi zo. Ja. Ja. ja. ja ik vond het ook heel geweldig toen... Uh, uh, hoe ze ook open was toen met de vader dat hij overleed en dat soort dingen. Dat ze ja. ja, ze, ze deelde echt haar verdriet Ik vind het echt een mooie ja. mens. De muziek, ja, die muziek, daar kan je over, twi over twisten. Maar nee, het is echt zo. Hoe zij in het leven staat, Puur. Een puur meer mensen. Ja, echt puur, ja, ja. Precies. precies. Het is de zaterdagmorgen en allerlei dingen komen tot ons. Ik zie hier nog hele lappe tekst aan. Ja, ik heb hier een geweldig bericht. Er is een overleden goeroe in, in die... Uh, is eind uh, januari is hij doodverklaard. Ja? hij was waarschijnlijk getroffen door een hartaanval. Maar volgens zijn aanhangers is hij niet dood. Hij zou slechts in een hele diepe meditatie zitten. En ze vermoeden dat hij tijdelijk naar de jaren 70 is teruggekeerd. Yes. Maar hij zit dus nu in de vriezer. Daaruit wordt hij bewaard. Okay. En uh, hij heeft ook gezegd dat hij niet lang onder zijn volgelingen zou zijn. Maar ze wachten af en ze zullen zien wat er gebeurt. En we zijn er zeker van dat hij terugkomt. En anderen beweren dat ze nog met hem kunnen praten. Ja? Nou ja, de rechter in Punjab besloot uiteindelijk... de volgelingen mogen zelf bepalen wat ze met het lichaam doen. Want hij is toch doodverklaard. En hij, is, uh, hij heet dus Ash Ashutosh Marahash... En die is de spirituele leider van de Divine Light Awakening Mission. Dus de missie van het goddelijke licht. Oh, okay. Wereldwijd zouden er meer dan 30 miljoen aanhangers zijn. Hè? Nou, okay. misschien zijn het er wel meer dan de, de dan de protestante groeperingen van. Zou wel zo. kunnen. Ik bedoel, misschien ik ga hier. Even naar hij is de van mij terug in de tijd gegaan. Hij is op zoek geweest naar George Harrison. Die is natuurlijk ook, uh, ook helemaal. Die was, ik helemaal die in, was ook de, daarvan? de Maheerishi. Oh, helemaal okay. in, uh, of uurlang mandelens gezongen, of madeleden, hoe noem je die dingen ook weer, Dat je elke keer herhaalt, ja, herhaalt, herhaalt. Herhaal, herhaal. Ja, mantra's. Mantra's. mantra's, ja. mantra's ja, dat, je, dat doe ik ook, ook wel eens hoor. Ben je je ervan krijgt. Ja. Heb je nog meer te melden, Marcus? Ja, ik uh, heb een berichtje over een, een man die, uh, die, die heeft een hobby ja? die heeft. Die verzamelt allemaal botten van dieren in zijn omgeving, zeg maar. Ja? En daar bouwt hij uh, motorfietsen van. Uh, van is, botten? Ja, het is ooit een keer uh, als een. Als een ja, Versiering voor uh, Halloween is het eigenlijk begonnen. Yeah. Had, had hij gewoon, ja, had nog wat botten in de omgeving, uh, vond hij en hij, dacht, ja, wat moet ik ermee? Yeah. Laat ik er een motorfiets van bouwen. Nou, inmiddels uh, bouw, heeft hij er een aantal gebouwd. Er staan onder andere in een aantal uh, musea. Yeah. Je, kan, je kan ze kopen. Yeah. Uh, je moet wel even een zak geld meenemen. Ze kosten namelijk 40.000 euro. Oh. En ze, je kan er niet op rijden. Oh, dus dat, like uh, uh, dat is dan een beetje, het is een kunstvoorwerp. Um, als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een Harley-Davidson... de meest luxe Harley-Davidson kost 36.000. Dus uh, is het een vrij dure, dure motorfiets. Ja, het is vrij duur, maar het is wel heel uniek gewoon. Ja, is, het is bizar. Ja. Er zijn ook straks met die uh, 3D-printer al bezig... om met levend materiaal 3D-dingen te gaan maken. U kunnen ze ook wel zo'n woord motor in elkaar flansen met botten die ook zelf herstelt als je als je aangereden bent dat je denkt nou moet hem even een week in de schuur laten zijn dan groeit hij vanzelf weer helemaal weer goed ja het lijkt me een beetje eng hoor Dat je motor vanzelf gaat groeien ja die kant gaat het misschien wel een beetje op je weet het allemaal niet de zaterdagmorgen fijn dat je toestel hebt aanstaan straks dan zie natuurlijk allerlei strekkers in goede Zandvoort. kan je ideetjes opdoen of your perfume. It's a comely tether. Give back my heart you stole. Chase down the rabbit hole. It's undebatable. We come together. We come together. We come together. Oh, baby, could we spend a month here tonight? Until we Them all. We come together, we come together Heel een leuk plaatje vinden dit. Sons of the sea, nog oh, dat zijn wij natuurlijk, ja, hier in Zandvoort. Wij, zitten, ja, wij zijn de zonen van de zee en come together, de afgelopen week is het gebeurd. Linda Keuritsen van de wethouder van Zandvoort heeft het geleid. Het gepraat natuurlijk over uh, de windmolens op 6 kilometer afstand naar de kust. Er is ook een foto in de Zandvoortse krant te zien hoe het eruit, uh, eruit komt te komen te zien. Ik sla helemaal op slot. Bij de gedachten al. Weet ik of ik ermee aan moet. En uh, ik hoor Marcus nu. Die woont zelf niet te zand. Want die zegt: van, het valt best mee. Houd eens even op joh. <laughs> Meloot. Wil je nog vrienden houden hier in Stamford? Moet je dat soort dingen niet gaan roepen natuurlijk. Hè? Het valt best mee. Nou, ik denk als je elke keer één windmolen er neerzet. Ik denk oh dat valt er mee. Dan doe je nog eens een windmolen erbij. Ik denk oh, oh, langzaam ben ik. Maar ja, tot die toeristen natuurlijk uh, een aantal jaren niet geweest zijn. Die komen in één keer van, nee, nee, toch niet. Ik ga hier toch niet meer op vakantie. Ik zie het niet eens zitten meer. We moeten er gewoon een toerist, als ze er dan komen... Ja? Als het dan toch moet, moeten we er ook een toeristische attractie van maken. Ja, bouwen er een attractiepark tussen. Ja, het, het, het, ja straks komt, het komt er gewoon het neer dat ze natuurlijk wel komen. En misschien geeft hij dan drie kilometer toe. Die denk ik oh, oké, okay, mee, Kamp, zeg daar maar Weet je wat? We doen geen zes, we doen negen. Jullie ook nog een klein beetje jullie zin. Maar die ja. windmolens, die gaan ons redden. Die gaat heel Nederland voorzien van stroom. man. Die gaat ons echt helemaal redden, man. Nee, alleen in Zandvoort, hoor. Uh, Oké, okay, sorry. We sloeren even door. Ik was even heel enthousiast. Ik dacht echt dat dat de oplossing was. Dat de crisis over was. Als die windmolens bij in Zandvoort geplaatst en is alles weer goed. Komt het vliegtuig ook weer boven water... Oh, je trekt hem gewoon eruit door. Door de, de zuis, zoiets. Ik dacht oh, gewoon, echt voor dat... Gaan we eruit lieren. Ja, je, je, je, je manier van denken bevalt me. Okay. Ja, okay. ja, lekker positief. Oh, we gingen nieuws uit Zandvoort doen. Hè? Het nieuws uit Zandvoort, laten we dat maar even doen. nieuws uh, klop. uit Zandvoort. Ja, nieuws uit Zandvoort. Steek van wal. Ja, de schrijver en Zandvoorter. René van Kolm. De drummer voormalige drummer van Doe Die gaat vandaag bij Bruna Balken en zijn eerste boek. dat nu al een groot succes is. Gaat hij signeren. En het boek heet. Heroïne, Godverdomme. Ja. En de eerste sectie nou, begint de dus, uh, sectie. De sessie begint in de Brune aan de Grote Kocht om 12 uur en duurt ongeveer een uur. Dus wees, zorg dat je erbij komt. Dus en dan de, moet je wel uh, snel zijn, denk ik. Ik ja. zit even te denken wie dit ook al is. Met het lang, gerechte, rek, gerecht, lang gerekte hoofd is dat hè, van Doema. Je had namelijk eerst ook een in het begin van Doema had je namelijk een andere drummer die is laten vervangen. Ja. ja dus, en dit is uh, voor mij die tweede. Is die tweede, voor mij, uh, die wat minder aantrekkelijke. Een minder aantrekkelijke man. Ja, okay, goed. Vervolgens staat er ook een, uh, in, de, in de krant ook een interview met zijn moeder over de tijd dat zij dus dan met, uh, met, uh, uh, met die man was, Simon van Kolom. Want daar is toen een soort filmclub voor opgericht. Oh, okay. Iedere woensdag wordt er dan een specifieke film uh, uitgezoomd. Nou, ik vind het uh, hartstikke stoer als mensen zeggen: uh, helemaal afkeren van de heroïne en er is een boek over. Dus nou voor mij kan er heel veel mensen kunnen daar heel wat kracht uit putten. In samenwerkt met de uh, boutique uh, Rosita en uh, Haarwinkel organiseert Slender You. En komende dinsdag 18 maart. Kan je nog even lekker ontspannen. Een modeshow. En het begint om 4 uur. En het duurt het met 8 uur. En er worden onder andere bij Slender you worden, ze, worden kaartjes verkocht. En er worden hapjes en drankjes erbij in. En er, zijn ook, er is ook een loterij voor mooie prijzen. En je kan daar dus de laatste mode even zien. Ja, ik ben zelf echt zo'n modeman. Mode dus ik denk nou... Ja, dat dacht nou, ik altijd. Ja, ik heb iets met mode. Dus ja, ik word je blij ik blij van. Allemaal heb er dure merken voor. aan en zo. En dan evenkon. Nee, het is toch een ander... En ja, het is niet te geloven, hij heeft zelfs een Wikipedia... Nee, dat is wel die... Uh, dat is die. Plat, uh, uh, dat is de die eerste? Die heb ik niet. Oké. Okay. Oh. Ja, deze, ja, nou, dit is nog steeds. Hij is, dit is wat ouder ja, geworden. Dit is toch die eerste, eerste drummelijk van Doe Maar. Oké. Okay. Ja, met die krulletjes. Okay. Ja, die is dan waarschijnlijk vervangen omdat het niet goed ging met hem. Dat zou zomaar eens kunnen. Hij is zwaar aan het druk terug ja. geweest. Ja, oké. Okay. Vertel verder. Ja, weet het? Uh, afgelopen zaterdag was de... Uh, Winter Endurance Kampioenschappen... op het Secure Park Zandvoort. Ik ben zelf ook nog even langs geweest. Ik moet zeggen, was erg leuk. Vooral ja? heel veel lawaai van lekkere, ronkende motoren. Heerlijk. Uh, de winnaar van het evenement is... Uh, uh, Max Braams met zijn vader Luc... Uh, in de Renault Megane. En uh, ja, ik moet zeggen... ik, ik weet precies welke, over welke het ging... En, ja, die reden ook wel, wel netjes. Dat, uh, okay. Jij hebt genoten. Ik, ik heb genoten. Hè. Ik zie een ja. glimlach op zijn gezicht. Zo ja. Het was overigens een gratis evenement en ik vond het heel rustig. Oh. Ja, was, hè? dan is het gratis. Misschien ja. willen mensen toch graag betalen. Dat blijkt hier. Nou, en, want, het de, het bijna... op, er zat bijna niemand op de tribune. Om, de, om het circuit stonden wel wat mensen. en Er waren wat mensen omheen aan het lopen. en zo. Ja? En op de, in het de, was op bij, zaterdag, hè? Ja, op zaterdag. Ja, ja. Ja. Bij de Pitstraat waren ook nog wel wat, wat mensen, zeg maar. Uh, ja, raar, stonden ja. er. Maar, ja, het, het viel Was tegen. heel rustig. Het had meer gekund. Ja. Kom op, zeg. Meer rugbaarheid aan het geven. Het is toch gratis ook. Uh, uh, dan moet je ook iets gratis weggeven misschien. Je kon er ook geen eten halen. Dat was dan weer een beetje jaar. Ja, nou, oké. Okay. Dom, dom, dom, moet toch altijd weer door de mond. Nog één bericht? Nou, ja, er is uh, vandaag van 2 tot half vijf zijn er woonzorgcentra en ontmoetingscentra van AMI zijn geopend. Dat betekent dus dat je bij uh, de Bodaan in Bentveld. Huis in de duinen hier aan de Herman Heijmansweg En uh, ook nog in Pluspunt in Noord langskunt. En uh, er zijn mensen met een verhaal en die de mensen begroeten. Be en er zijn ook activiteitenbegeleiders aanwezig. En uh, er zijn ook mensen van personeel aanwezig. Dus als je nog een baan zoekt in die regio en alles... er zijn mensen van de afdeling personeel en opleiding aanwezig. Dus als jij misschien de zorg wilt gaan werken... Ja, er zijn er toch een hoop mensen tegenwoordig die uh, op zoek zijn naar werk. Ik zou zeggen, ga even langs. <laughs> werk in de zorg. Ja, ja hou even op, hoor. Zorg wordt hobby, zeg ik altijd weer. Zorg ja. wordt hobby. Iedereen ja. moet uh, er een baantje bij pakken. Ja, ze zeggen het niet van niks aan deze advertentie. Dus blijkbaar kun je, je wel al, uh, hier en daar wat uh, opgeven of zo. Ja, je kan een opleiding doen. Daar zullen ze altijd wel stimuleren. Als je nou een opleiding doet bij ons, dan kan je straks in de zorg werken. Ja. Dan ja. krijg ik heel vaak van die vrijwilligers die denken van... Nou, ik kom bij jullie even rondkijken, want ik ga een carrière switch maken. Tuurlijk, Goeie. Goeie keuze om in de zorg iets te gaan doen. Uh, ik zie nog, met, ja, ik heb nog geen bericht. En nog, nog een klein kort berichtje. Uh, als je nog mee wil doen met de run, De inschrijvingen sluiten zondag. Dus uh, het wordt ja. wel druk. Ze verwachten een recordaantal van 14.000 deelnemers. Ik uh, vraag me af uh, hoe lang is het circuit ook weer? Een paar kilometer? Ja, maar 4, maar je kilometer? Je hebt een 5 kilometer run, maar daarna is een grotere run. En die gaat echt door het dorp. En die lopen dan bovenlangs bij de Van Spijkstraat ja, en, naar mij. En dan hoor ik ze en denk van ja. oh, ik ga even... Ik moet eigenlijk eerst mijn uh, uh, duster aan en gewoon even boven aan de trap gaan staan. Jij lijkt me wel een type die meerijst. Nee. nee. <laughs> oh, Ja, dames en heren. Klinkt gezellig, hè? Ze uh, doet du haar duster aan. Ik denk dat 50PLUS nu weer gewild wordt. Hou je rustig thuis. Duster. Ach, ik kom, ik, kom even kijken. Ik doe even mijn duster aan. Het ah. zijn moeders ook altijd. Ja, heerlijk. Hè? Ja. Oh, ja. Nou, ik kan me hier melden natuurlijk dat de standpaviers zijn open. Vorige week is het met succes open gegaan. En ja, mensen ja. bleven urenlang op hetzelfde stoel zitten. Dat was ja, even een nadeel. Dat klopt. Je hebt, ik hoor hier nog iemand aan die menstruatie. Ga ze van die stoel af, man. Je hebt een half uur gezeten. Nou mag iemand anders in het zonnetje zitten. Ja, dan ga je toch op het strand rondhangen. En dat is weer zonde voor de omzet. Want ja, als er een nieuwe persoon op die stoel komt... dan wordt er vaak ook weer wat nieuw besteld. Hè? Dat is, nee. dat is de, ja, ja. de horeca. Nou ja, bij mij blijft de tafel vrij weinig leeg. Dus dan de, de oh, omzet jij hebt wel erbij... Oh, jij hebt je stoel goed gebruikt. Ja, je stoel, als je een stoel hebt, moet je hem gebruiken. Ja, kop. Ja, doe maar weer een pilsje. Eh, tot zover de Zandvoorts berichten. En eh, we doen nu even een uh, Jolande keuze. En welk nummertje van UCD mag het zijn? Nou? Nummer 4. Nummer 4. En op de achtergrond staat dan wie het was. Een wat? Uh, wie het precies was, want ik oh, weet niet meer van. Ik dacht een wietwas. Wat denk je, is dat nou weer? Een wietpas? Een wietpas, wiet ja. dacht ik ook. Everything... Zondag meteen, wat vellig gaan branden ook gewoon. Ja. We hebben wat klein geld erin gegooid gewoon. Dat hebben we ook wel nodig. De, de, de, de, de strandhuizen zijn weer open. Het is wel één groot feest in Zandvoort. Kom deze kant op. En als je nog een je twijfels hebt over wie je moet, uh, wie je moet inkleuren aankomende woensdag... dan kan je nog even melden bij het uh, gemeentehuis. En daar komt namelijk Goedemiddag Zandvoort vandaan. Dan ga je niet naar Hotel Hoogland. Daar is het niet. Het is een, uh, in het gemeentehuis. En gewoon via je grote trap loop naar boven. Dan voel je meteen ook een ster. En daar kan je dan kijken... Ik voel ik dat je gaat trouwen, dat, uh... ja. Oh, Oeh, oe, dat weet ik niet hoor. Nou, ik sorry, het was heel leuk. Nee. Oh, dat klinkt nu wel heel uh, <lacht> slecht, uh, fout ook, zoals ik het nu kan zeggen. Het was best wel leuk. Nee, het was heel leuk. Ik heb de mooiste vrouw ter wereld getrouwd, zeg ik altijd weer. Uh, natuurlijk zijn er mooiere vrouwen in mijn handen hoe dit, uh, dat dan weer loopt ook. Hè? ook ja, maar zo ja, je ja, uit, hebt een hele dan. mooie jonge vrouw erbij uh, gemaakt. Want het is wel jouw dochter. Ja. Uh, ook ook Hop, een prachtig meisje. Toer, die zegt af en toe ben je zo verbaasd. Is dat mijn, mijn dochter gewoon? Jezus. Wat gaat dat voor? Ik ga eens aantrekken straks weer. Ja, dat, uh, weer dat zit er dik in. Dat, dat, dat zit er wat, dik in, ja. wat, voor, wat haalt dat straks in huis? Oh, ja. weer van die negers of van die scooters, weet je wel. Ja, dan komen van, dan van die, die uh, uh, onwelriekende jonge mannen aan de deur. We hebben heel vies kou. koud van... De... Hoi, oh, is april thuis? Ja, echt. Uh, is uh, april thuis? Wie? Hier woont u niet. Ga ze weer weg met die roepbouwte van je, heel. Hé, ze voor op, man. Ik heb toch gezegd dat ze niet thuis en, uh, is. Of daar, kom maar heel even binnen. Als je met april weggaat. Je blijft van de anders brekenkallen bij je poten. Ja, dan zal ik je zal ik even... Hey, hier, ben, ben jij, weglezen, jij, van terrein. Zou, zou jij zo'n vader zijn dat, dat als, je, um, hm? als je... Als hij binnenkomt, zeg, hm? dat je dan zo'n heel vraagvuur op hem loslaat? Wat doet je vader? Uh, dat weet da, je wel, maar ik zal hier meer een beetje aanvoelen. Zou je wel nou, even aanvoelen? Even met intuïtie laten spreken. Ik, be, ik ben zelf ook zo'n foute gozer geweest die op twee, ook wel eens drie vriendinnetjes dinnetjes in één weekend had, weet je ja, wel. Ja, ja. Hoe, hoe was ja, haar ik, vader? Uh, de vader van jouw vrouw. Hoe was die tegen. Die heb ik nooit meegemaakt, die was al overleden oh. toen ik. Dus, uh, dat o, daar had ik geen niet. last van. Ja, daar had oh. ik geen ah. last van. Nee. Nee. nee, precies. Nee, dat kan. Jij, jij kan wel een last worden voor je aanstaande schoon. Uh, dat is waarschijnlijk wel zeker. Uh. Ja. Nou goed, uh. ik, ik, ik heb het één keer gehad dat ik ergens binnenkwam en dat, ja? dat je echt zo op zo'n stoel werd neergezet. Ja? En dat die vader tegenover me ging zitten. Zo, vertel jongen, doe jij wat de kost. Inderdaad, nou echt ja. gewoon zo'n denk ik echt van Solicitatiegesprek? Oh. Ja, nou, daar, nou ja. sollicitatiegesprek was er logisch bij. Dat is echt <laughs> bizar. Nou, ik, ik moet wel uh, opletten dat ik... Uh, nooit uh, wat geworden. Dat ik wel weet dat ik binnenkom, want ik leg heel vaak gewoon in de keuken op de grond. Dus dat komt niet heel uh, uh, goed over. Ja, zo van, dan komt ze binnen van... Ja, let niet op de rommel, ja, daar ligt mijn vader. aan. Uh, wat wil je drinken? <laughs> Dat je denkt, nou, oh, die vader, kan ik makkelijk overheen lopen. Ja, zou je oh, Jij Deffe doet buikspieroefeningen. Ja, nou, is toch op de grond over de Ja, ik doe buikspieroefeningen, klopt, ja. ja. <laughs> Dat moet je op de grond doen natuurlijk. Ja. Maar nee, afgelopen week hoopte te doen over de politiek. Landelijk politiek over schaduw, natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen. Eh, ik weet totaal niet meer eh, op wie je moet stemmen. Nou, verder natuurlijk nog tegen gedoe in Rusland met de Oekraïne Maar het mooiste bericht was natuurlijk wel over Lubbers. Ruud Lubbers in Chili. Of de rode loper liep en daar ging. En daar gewoon echt lang uit de rode loper lag. Echt, die zegt: Potverdorie Nederland heeft al een slecht gezicht qua politiek. We hebben al geen ruggengraat. Ruud Luppers gaat ook nog onderuit. Eh? Ik vond het echt te knullig voor woorden. En, uh, nou, nog meer andere. Ik, Ik heb nog wel toch... een heel leuk programma- uh, item. Want daar heet natuurlijk Toebog leeft. Maar ja? hier is nu een uh, man geweest in Amerika, in Philadelphia. Die heeft woensdagochtend 14 politiewagens vernield met een hamer. Hij uh, stapte rond de kwart over vijf lokale tijd zijn auto uit. What hij was slechts gekleed in een boksershoort en laarzen. En de uh, politie zegt dat de ongeïdentificeerde man beweerde dat hij Tupac Shakur was. Wie? De rapper die in 1996 oh. werd doodgeschoten. Ja. En hij wilde bewijzen dat hij het politiebureau kon afsluiten. En uh, hij, hij gaf ze gemakkelijk over en hij is nu uh, in observatie. Ja, waarschijnlijk wordt hij psychisch behandeld. Ja, dat, precies. Uh, ja, maar uh, ja, toepak Shakur, wij heten dus toepak Leeft, omdat toepak net uh, was overleden. Ja, dus, klopt. Ja, precies. En wij hadden gezegd, ja, toepak is helemaal niet dood, toepak Leeft. Dus ja, vandaar is de naam ontstaan. Goed, de zaterdagmorgen, even een moppie muziek. hoe was er weer dan toe, ik zie het. Ik dacht, even een rustig stukje muziek. is wel heel fijn, even lekker achterover, leunend in de stoel. Of toe misschien even de buitenspiele oefeningen. Daar is deze muziek beter voor geschikt natuurlijk. Straks nog meer we zingen de of de People, met de Jezebel, The Jezebels. Ooit is een andere plaat gereden, want dat heette New York volgens mij. Och, zoals is leuk als een vrouw die helemaal enthousiast wordt. Helemaal doorgaat vorig. Huh. Oh man, wat middag gaat het. Het is uh, kwart voor tien in zonnig Zandvoort. En uh, ja, Koning, Koningsdagje eraan te komen. We horen gisteren al dat er al veel meer feesten zijn georganiseerd in Amsterdam... en dan wel buiten het centrum. In de buitenwijken. Oh, als dat nog goed gaat. En ja, het is nu nog vervroegd. Het is echt onduidelijk welke dag het nog is. Ik moet er helemaal aan wennen. Het is 27 april, maar het wordt van vroeg naar 26 april. Goed. Ja, ik vind dat. Ik, ja, en dan hebben ja? we geen vrijdag. En dan hebben we geen vrijdag. Ja, flauw, hè? Dat is wel flauw, ik bedoel. Maar goed, het past. Dat is allemaal. wel goed voor de economie. Dat is precies. Het past allemaal wel goed in plaatjes plaatje. Zo. Ik vind ook eigenlijk dat we wel een kerstdag kunnen inleveren om dan gewoon te werk te gaan. Ten eerste, ja. het geloof is sowieso klaar. Kom op, zeg, hou eens op met dat geloof. Nou, geloof is iets nee. gewoon voor thuis, dat ga je niet met z'n allen meer delen. Je mag kerstvrij als je aanvalt dat je naar de kerk gaat. Precies. En niet twee keer in, in het jaar, maar gewoon meerdere keren per jaar. Ik wil nee, graag... Ik ik gra nee. Kerst, kerstdag heb je vaak een ochtendmis of je hebt een nachtmis ja? En dan vind ik dan mag, je, dan mag je ook vrij de dag daarna, anders hoeft het niet. Nee, oké. Okay. Nou, ja, maar ik vind ik oud en nieuw ook. Als nee. dus Ronke dronken was de vorige avond. Dan maak je er volgende dag bij. Oh, anders ja. dan... <laughs> Alles niet. <laughs> Oké, okay, dan moet ja. Ja, kan je... Dat vind ik wel een mooi Kan je ook aantonen dat je goed, goed, dat je goed bent wel voor de horeca? Ja, voor de horeca. Ja. En, ja. Precies, mag en voor je de schatkist, want ja, die accijns. Ach, die accijns, man, die reizen de pan uit gewoon. Maar ze worden bijna teruggedraaid. Hè? Zo, ook de benzineprijzen worden straks allemaal weer teruggedraaid. Ze krijgen allemaal weer terug. Eh, Wiebels ja, heeft dat... Uh, de, helft, de helft van Nogal de benzinepompen Wiebes. zijn gewoon failliet. Maar, maar... Ja, maar het gaat ook fout, hè? Als, in als mei... je straks al die hybride auto's die op elektriciteit... We rijden, kunnen het er langzaam aan wennen, bedoel je al? Ja, ja, ik denk het wel. Ja, want er komt gewoon veel minder geld in de schatkist op die manier. Dus dan zullen dat wel weer op een andere manier... Ja, maar dan, manier... dan wordt elektrisch rijden gewoon belachelijk duur, omgeving. Ja, dan gaan ze, ja, dan dan gaan rijden ze wel En als dan... De belasten voor elektrische auto's gaat waarschijnlijk uh, fors omhoog. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is nu ja. toch ook gebeurd met al die zuinige auto's. Misschien ja. moeten we het roken toch wat meer gaan stimuleren. Daar ja, komt dat is ook wel goed. wat geld mee binnen. Ja. Ja, klopt. Dat is misschien wel een aardig idee. Nee, maar hebben ja, over auto's gesproken. De ja? tweejarige Sadaria Mishaf heeft haar eerste verkeersboete te pakken. Het was een kindje dus van twee jaar. En ze reed vrolijk rond in haar speelgoedautootje, Maar ze scheurde zo hard over de parkeerplaats in Florida... dat de politie haar op de bon heeft geslingerd. Ze werd er gewoon uit de auto gehaald. Ze werd gewoon gelijk gehandboeid. Nee hoor. Maar ze kreeg wel een boete van vier dollar. En... Uh, ze waren in de buurt van een misdaadonderzoek... en ze zagen dus het meisje rondsnor in haar cabriootje. Ja? En na een korte achtervolging konden we haar tot staan brengen. Al is dus gafte de, de, de agent. En de agent schreef een boete uit voor snelheid, symbolisch. En ze zeggen ook van... ja met ons optreden wilden we wel de kleine snelheidsduivel wijzen... op het gevaar wat ze liep. Want niet iedereen merkt zo'n speelgoedkarretje op tussen al die auto's. En een ongeluk zit in een klein hokje. De familie is het helemaal eens met de waarschuwing. Oh, en Maar intussen eist de kleine Zadaria wel dat haar moeder de boete betaalt. Maar ik vind, jij moet voor straf extra je kamer opruimen. Ja, precies. Ja? Zware maatregel. Ja, precies. alleen bedacht worden door oh, een vrouw. Zo'n klein moppie. Ja. Ach, oh God. <laughs> ik, vind het, ik vind dit soort acties leuk. Ik ja. hou ervan. Ja, dat is grappig. Nog andere leuke acties? Ja, ik heb een... Uh, wetenschappers denken een, eindelijk een, uh, een uh, medicijn tegen anorexia. Te hebben om oh, dat zal wel heel mooi zijn. Ja, maar die Anorexie... slikken ze niet. Die slikken ze niet. Daar worden ze dik van? Ja. ja cool. Nee, het is, het is een, een, een zeg maar een stof. Het stofje wat vrijkomt als je aan het zoenen bent. Ja. Eigenlijk moet je gewoon heel veel zoenen. Ja. Maar ja, om nou gewoon met willekeurige mensen te gaan zoenen. Schijnt trouwens ook heel goed te werken. Maar ja? dat is ook weer een beetje. Dus nu hebben ze zeg maar het stofje oxthiocine. Ja? Uh, hebben ze in een uh, ja, eigenlijk in een spuitvariant uh, uh, ontwikkeld ja? En uh, daardoor ga je je dus ook gelukkiger voelen. En op die manier kan je dus. Uh, ja. Ja, ik snap. Dat, ja, het. Het effect van anorexia tegengaan. Maar daar. het maf is wel. Ik bedoel. Uh, het zoenen. Als je echt verliefd bent met iemand anders. en je gaat daarmee zoenen. dan krijg je wel een bepaald soort stof. Maar als je gewoon, gewoon gaat zoenen met iemand. dan krijg je toch maar Maar die nee, stof niet nou, aan. Nou, dat heel grappig. Want ja? er is nu een, een filmpje. wat helemaal viral is gegaan. Ja? En ik, daarin, had hem al ik had hem al geplaatst op ja? Facebook. Daarin hebben ze gewoon. Willekeurige mensen gevraagd om met elkaar te zoenen. En dan wel, zeg maar. Maar het was echt zo'n zo filmpje waar dus twee mensen die stonden in een ruimte. en ja. ze wisten dat ze elkaar moesten gaan zoenen. En het was echt eerst heel. Awkward. echt heel, heel erg dat ze We kennen elkaar van. niet, hè? Ja, we kennen elkaar niet, maar we weten dat we met elkaar moeten zoenen. Maar daarna zag je echt gewoon de vonken ervan springen. Ja. Hey, wat me wel opviel, want ik heb veel ook zitten kijken. Het zijn allemaal wel hele mooie gestelde mensen. Ja, het, het is allemaal natuurlijk in scène gezet, ja. maar toch, vind het, ik, het, het, het, het voelt wel echt, het, vind ik. Ja, ja, ik weet ja niet. maar ja. Het. iedereen onthoudt altijd zijn eerste seizoen. die kan heel ja. speciaal zijn. Maar ja, ik hoop nog wel dat ze hun tanden even lekker gepoetst hebben en een beetje fris eruit. Ja, ja, ja natuurlijk. Maar goed, dus, hele, de, Dat iemand lacht en die zit helemaal vol tandplak. Dan heb je dan van. Het, het is, dit is natuurlijk het inserne gezet en dan een beetje van ja. tevoren ook. Dus je gaat gewoon ontzettend je best doen. Ja, Echt, oh, Je gaat maar, helemaal ik, los. Ik vind het zo mooi, want er zijn natuurlijk allemaal parodieën opgekomen. Ja. Onder andere ja. bijvoorbeeld de first uh, blowjob. Ja, dus, uh, ja, de, ja, ja, ja. het is allemaal, allemaal wel leuk om, om, om te kijken. De, ja, de, het, is, het is grappig om dat soort dingen allemaal even te bekijken. En uh, zit je ze op onze Facebookpagina? Ja, hij ze, staat, hij er al staat al op? erop. Hij staat, er staat al er al op? van de week af. Ja. Ja, nee, alleen maar die zoenen hoor. Ja, ja alleen, alleen maar zoenen. Ja, de, ja, de rest op, de, moet je even zelf omgoogelen. Oh, ja, de ja. blootjob, dat, dat mag niet van onze leiding geven. Dat gaat... Uh, dat gaat nee, dat, dat vinden we niet goed. Nee, precies. Dat willen we niet doen. Oké. Doe Met de moppie muziek. Ik zei het net al, de nieuwe single van de vorste... People zit eraan te komen. Ik zit even te denken, wat voor plaat hadden ze nou eerder hier in Nederland? Waar ze een groter hit mee hebben? Ik zoek het even voor je op. Dit tweede heet in ieder geval Come of Age. We vergrijzen. muziek dit hoor. Ik denk gewoon dat het een hit wordt, maar kan er compleet na zitten. Het is ook een beetje voortkoppelend voortkappelend muziekje natuurlijk hè. En dat vinden we niks, voortkappelende muziekjes. Ja sorry, dat is een weer verwijzing natuurlijk naar onze Euro Festival in zending. Forster the People ooit ontstaan in 2009, kwam uit losse Angeles vandaan. En ze bestaan uit drie mensen en de vorige hit die ze hadden wat, uh, was uh, Call It What You Want. En ook een hit was van hun Pomp Up. Kicks, dat waren groot hits voor uh, Foster People. En dit is Coming of Age uh, van het laatste album. En uh, daar ga je zeker meer van horen, want ik ben er een grote fan van. Dus ik ben even dat je het weet. Het is ja, uh, ja. ik loopt tegen het einde van het radioprogramma, er zijn er nog een paar dingen die we met u kunnen delen. Ja, ik, ik denk dat ik eerder is, uh, richting uh, Frankrijk uh, verhuis. Want uh, in het Franse Montpellier ja? zijn ze een, uh, een uh, klein huisje aan het bouwen. Uh, ja, Voor wie iedereen die wel eens in een boom heeft willen wonen. Ja, oh, ja. Oh, ja. Ze zijn nu uh, uh, eigenlijk een, een boom aan het nabootsen in, in een gebouw. Uh, en ik moet zeggen, uh, ik zal straks even de foto's op, uh, op Facebook posten. Het, het ziet er gewoon super gaaf uit. Het wordt een gebouw van 56 meter hoog, dat wel. Ja? Maar ja, het is een, een flatgebouw waar. Er zit wel een lift in. Ja. Een lift in? Ja, er zit een lift in. Oh, lekker. Okay. Het wordt gebouwd door een Franse en, Jap en een Japanse architectenbureau. En ja... Het is gewoon heel gaaf. Ik, ik zou okay. even foto's posten op uh, Ik ben Facebook. benieuwd. Kunnen jullie even zelf kijken? Okay. Ik, ik heb nog een heel leuk berichtje. Oh. Ja, het, het spreekt tot de verbeelding. Ik wil zo graag een boomhut. Maar ik heb geen boom in mijn ja. tuin. Of die oh, boom, man. Ja, ja, ja, je kan, kan eruit planten Je toen je kinderen geboren werden. Wat is dat nou? Ja. Dom, dom, hè? ja. Of in zo zo'n zo zo Amerikaanse boom wonen. Dat lijkt me gaaf. Ja, zo'n hele, hele grote. Dat je daar gewoon een huis Ja, een heet dat zoiets? Ja, daar ben ik ooit geweest bij dat Yellowstone toestand. Is dat interessant? Het is ik, grappig. Ja, het zijn hele aparte bomen, zijn er hele oude. Ook. Kan je echt achter stoppen? Ja, ja, ja, precies. Ik wil er altijd er altijd in klimmen. Maar ja, oké, okay, je kan eruit vallen. Okay. Nou, volgende bericht. Ja, ik heb uh, nog uh, Justin Bieber, uh, ja, het blijft natuurlijk. Uh, Wie? De vraag hoe en wat. Wie? Ja? Maar een middelbare school in Washington heeft een hele bijzondere manier uh, gehanteerd om leerlingen geld te laten doneren voor het goede doel. Want tussen de lessen door werd het nummer baby van Justin Bieber constant gedraaid. En op maandagochtend kondigde de directeur aan dat hij het liet net zo lang zou afspelen dat er 500 dollar was ingezameld. En met dit geld gaat de school voedsel en schoolspullen kopen voor 254 Ghanese kinderen. En de methode bleek al snel succesvol. Er werd in totaal 915 dollar ingezameld. En toen heeft de directeur de muziek uitgezet. Dus de, mensen, de kinderen zijn gemarteld met Bieber. Haha. Ik vind het wel een leuke ja, hoor, dat vind ik echt leuk. Ik ja, niet. Ja, ja, weet ik. Ik, wou, ik moet even melden. Ja, die end is neer. Ja, ook. De communicatielijnen zijn getest. Ook. Straks, okay. na tien uur, goedemorgen Zandvoort. Ja, en Check. nog even melden dat het niet vanuit Tel Hoogland is, maar vanuit het uh, gemeente gemeentehuis. Het raadhuis van de gemeente Zandvoort, denk ik, want het gemeentehuis bestaat niet meer. Oké, okay, okay, kijk, daar hebben je we dus ja. scherp Rectificatie. Rectificatie. Rectification, gaat yes. Nou, denk even goed na wat je aanstaande woensdag moet stemmen natuurlijk, want ga wel stemmen. Oh, zeker, ja, zeker doen. En anders probeer het anders even dat je een goed slaatje samen, weet je, dat zie je uh, omkopen. Oh ja, ja, ja, ja, ja. Je, moet, je moet er geld aan verdienen. Ja, je moet er hier nog wel geld aan verdienen. Je moet er iets wijzen van worden, dat stem in ieder geval. Laatste plaatje voor tien uur. Is dus alweer tien uur, dames en heren. Het is dus alweer voorbij. Bedankt voor uw aandacht. Tot Dit is Toetbak Leeft. Ja, tot volgende week. Hoi.